Bij Peaceful Radio aflevering 736 Mijn naam is Ben Oveugen We zijn begonnen met een nieuwsidee van Asian Future uh, Wall, nee, uh, dan breng ik het even bij het ogenblik hoor Ja, ik wil dat ook goed zeggen World without walls um, Kan ik het allemaal zo uit mijn hoofd geleerd? Goed, maakt niet uit, we gaan gezellig verder met Another World Van Pierre Voucher ...en um, van zijn eigen label... Mangrover Productions. Veel luisterplezier plezier bij dit programma. Peaceful Radio. Your smile, and I bless your grin, mm -hmm. your perfection, full of holes. Mm -hmm. Bless the fragrance of your skin, blessings on you. Van Frank H. Sour Insights heet deze cd van de label Phoenix Muziek We gaan ook afsluiten dit eerste uur van aflevering 736 van Peaceful Radio met Relax nummer 3 van Phoenix Muziek En dan ga ik even kijken naar de, de uh, machine, naar nummer 13, Mystic Journey van Copal Goed, wil je dat we nog eens naluisteren luisteren? Dan kan dat natuurlijk via de website pietsovereeniel.eu en daar kan je eindeloos blijven luisteren. Wat mij betreft graag tot, uh, tot nog een uurtje. Straks aan de andere kant van het nieuws en dan uh, gaan we er nog een leuk uurtje van maken. Tot zo.